Zo gleden de dagen voorbij. De keizer was verzot op de nachtegaal. Oh, ik ben echt heel blij met dat vogeltje, hofmeester. Weet je wat? Oh, ik ga er direct weer naar luisteren. Maar, hoogheid, u moet in bad. Dat doe ik straks wel. Ja, maar om half vier komt de hoge raad samen. Ik praat wel met ze vanuit mijn bad. Ja, maar, hoogheid, alles is geregeld. Tja, de hofmeester was niet echt gelukkig. Zo liepen ze keurig opgestelde schema's in het honderd. Hoogheid, het is nu precies half zeven. Tijd voor. Het... De nachtegaal! Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, hoogheid. Het diner. Uw haai. met krab. Uw lievelingsgerecht. U moet aan tafel. Serveer het maar in de Gouden Kamer bij de nachtegaal Ik eet het daar wel op. Ja, maar aan tafel is zoveel beleefder. en oh, dat allemaal voor zo'n stomme vogel. Zijn u nog iets, hofmeester? Uh, uh, nee, nee, hoor. Uh, veel luisteren, not, majesteit. Hm. De hofmeester wist niet wat hij moest doen. Waarom luisterde de keizer niet meer naar hem en wel naar die vogel? Hij wist zich geen raad. Tot de hofmeester op een dag zijn oog liet vallen op een advertentie in de krant. Namaakvogeltjes, namaakvogeltjes. Ah, dat moet ik hebben. Een namaak nachtegaal. Met zo'n zo sleutel achteraan om hem op te winden. Dan zingt hij wanneer ik dat wil en dan doet de keizer niet meer van die gekke dingen. De hofmeester bestelde de namaakvogel meteen en nog geen drie dagen later... Binnen! Uh, hoogheid, er is een pakje voor u. Oh, maak maar open, hofmeester. Het is waarschijnlijk weer zo'n dik boek. Over mijn tuinen, mijn schitterend paleis. Uh, uh, laat eens kijken. Oh, maar het is prachtig! Ja, laat eens zien. Kijk, een nachtegaal. Oh, hij beweegt niet. Is hij ziek? Het is geen echte vogel, majestijd. Het is een nama Ik heb toch al een nachtegaal? Ja, maar deze is helemaal ingezet met diamanten, robijnen en saffieren. Fabelhaft. Ja, hij schittert wel, maar kan hij ook? Zingen? Maar natuurlijk, majesteit, natuurlijk. Wacht, hoe zet ik hem aan als knopje zoeken? Ja, zo. Bedankt, lief kind, dat je mij nam. Ja? Huh? En niet die blijheid, Pop, met haar blonde haar en roze kam. Oh. Misschien niet plassen, maar mij hoef je tenminste niet te wassen. <laughs> ik zing de verf van plafond en zo leid als een kanon. Vooruit, draai maar oh. aan de sleutel. Geen schrik, Mo ik leg geen keutel. Mo goh. Geen keutel. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> of meester het is, het is wel een beetje nice. Wat zegt u meester? Het is wel een beetje luid. Ah, luid, ja, juist de goede hoogheid. Dan kan iedereen meegenieten. En hij zingt wanneer wij willen, drie keer per dag als u wilt. Is mooi, hè? Tja, is mooi.